Rust the bait rust the bait rust, bait. rust bait. the paint. Filter start on Keijzer, champion, flex on the beat. Disclaimer ze runnen the game, maar ik run die MC, ze rijdt als een marathon, laat ze staan in uw MP Crushing proof en fantasie over Bambi's mm. en Bentleys. Mm. Dit is Champion. Ik ben flow het best na fles Henny. Heb je niet doe maar Remi. dress en mezelf. noem mijn reps Kenny. Vaak doodverklaar. Nog steeds ongeëven naar de dus spam free. Hands free. Hoe ik vele fakers klaar. Maak mijn handen niet vies. Zou vlegels. Heb een leger waarmee nog geen voor beef. Bij mijn stijl speed Daar, De koep die mijn crew pleegt is als mijn freestyle. Tijdens battles. minis worden mijn peace power. hun hoofd uit of ze last hebben van hoofd. Chance 47 mijn flow. Zou of je hoofd zijn ik kan niet met portfoto, gaat ze hoog thuis. Keizer en op brengen die kroon thuis. Kids komen met te veel gekwebbel, Te weinig pas veel treble De filter staat aan, kan je niet verstaan. Voor hoge tonen, als ik ben aan. Chips komen met te veel gekwebbel. Not even on my level. De filter staat aan. Ik je niet verstaan, heb voor je, Ik op de roos, maar prikken zich aan de door. Ik yeah. ben die eten, pak de bij ze horen side baby, bullshit, moet niet storen Kees baas, achteraf wist je het van tevoren yeah. Laat de spijker op zijn kop, pape, ik ben niet te boeren yeah. oh, de spits, dus die boys willen horen yeah. op plus gijs yeah. dus loop het in je oren Keis was te hard terwijl hij zat in het moorden Beste dingen, baby, half kan. Boy, ik ben de boom, ik ben een aanslag, een grote ram De band rusten, maar zit vast in mijn kloot laat me fucking stijgen als ik hoger kan. Gun me dan de tijd, blijf lopen in de wijze, doet tic-tac. Papel staan me staan, ik wil draaien aan de flik vlak. Boven jullie rappertjes weg, nou noem maar niks, mak. Mij tijd, effe, laat het rusten, in mijn kitt, cut komen met te veel gekwebbel, te weinig pas, veel treble. De filter staat aan, kan je niet verstaan. de hoge, hoge tonen als ik ben, droombaan op aan. Gets komen met te veel gekwebbel, Not even on my level. De filter staat aan. Ik ga je niet verstaan, Ik heb je doek voor je zoekt, liever een baan. Noem mezelf geen legend, mijn cv is vroeg Boy Hoed boys. Zuppen, geen vroet, join the boy. Mijn cd's klassiek in de boy Niet alleen in mijn wijk weten ze zeeslake, maar C als hij een beat Schaam me niet voor mijn zonne, wordt best een onderwijzer. Voor deze woord is geen pleister, een nieuw verbond met keizer. Pas op de mic als een hier hier een ijsje. Wij gaan biks zijn grote prijs, finale in 0-2. Deze twee kaas nog steeds passen De game zonder kaas, kaarten zonder aasen. Wij komen bij kapen van veel vragen die zaten. En deze tafel ons achterliep met lege magen. Nu staan we voor een deur als kist tijdens de zin te maken Frick a treat bitch, <tie> laat je beef in de meatwagen Beside wat je oogst, nu moet je niet klagen Kom met genadeloze flow, zal je niet sparen Gets komen met veel te veel gekwebbel Te weinig pas, veel treble De filter staat aan, kan je niet verstaan Wordt hoog getonen als ik ben droebaan Jigs komen met te veel gekwebbel Not even on my level De filter staat aan, kan je niet verstaan Heb ga doek voor je, zoek liever een baan? Yeah Yeah Yeah Yeah Yeah Yeah Yeah Uh-huh, Yeah, yeah. yeah. yeah. Uh -huh. yeah.